Gevaarlijke thee Een hoorspel in zes delen van Lester Pommel Vertaling Jan Hardenberg Vierde deel Kogels als twaalf uurtje het was niet zo'n grote verrassing viel Kenemmen daar te zien. Slap liggend op de voorbank van zijn wagen met een mooi rond kokelgaatje in de zijkant van zijn hoofd. Ik had nooit echt geloofd dat de hele geschiedenis zo gemakkelijk zou aflopen... met alleen maar het overhandigen van de heroïne in Montreal. Bussel en ik stonden naar het lijk te kijken. Om ons heen golfde het rumoer van de benedenstad. Toen dook de gangster op uit zijn schuilplaats... de dienstingang recht tegenover ons. Pas op! Achter die wagen! Alles in orde? ja. Hij probeert het plantje te bereiken. Ik ga terug naar die ingang daar. Voor het geval die terugkomt. Leggen! Is het goed met je, model? Natuurlijk! Wat is er met die mannen van jou aan de hand? Horen ze niet dat er geschoten wordt? Ze zijn bang dat ze ons zullen raken... als ze hem onder vuur nemen. Daar vertrouwt hij op. Denk. Hij heeft net nog maar twee keer geschoten. Dat betekent... Dat die aan munitie krijgt. Ik probeer nog een keer met die ingang te komen. Kom terug, idioot. Als niemand het tegenhoudt, je misschien een onschuldige voorbijganger. Het is zelfmoord. Blijf achter die wagen. De afstand tussen de auto en de achtermuur van die doodlopende straat... ...was ongeveer een meter of vijf. Ik keek voorzichtig langs de wagen. De gangster keek in de richting van het plein... Drie mannen in regenjassen liepen naar hem toe, maar heel erg langzaam. Ik legde die vijf meter naar de muur gebukt af en werd door geen kogel tegengehouden. Toen trok ik mijn hoofd in en spuchtte naar de dienstingang. De gangster hoefde zich alleen maar om te draaien, dan kon hij eenvoudig niet missen. Toen ik een meter of twee van de ingang af was, draaide hij zich om. Ik bleef staan. Over zijn pistool keken we elkaar aan, drie seconden misschien. Maar het leek wel drie uren. Toen hoorde ik Bucel schreeuwen: Laat dat wapen vallen! Je bent ontsingeld! De gangster aarzelde, een seconde maar. De hand waarin hij zijn wapen hield trilde. Ik dook naar hem toe en we vielen als een verwarde hoop op het trottoir. En toen schoten de regenjassen. <lacht> Idiot! Doe dat toch niet! Je kunt de verkeerde raken! Hij had de verkeerde geraakt. En goed, precies in mijn rechterarm. Als een gloeiende vlam vlijmde de pijn door me heen. En op datzelfde ogenblik sloeg de gangster met de golf van zijn pistool mij buiten de westen. En dat was voorlopig het einde van mijn inzet. Ik kwam nog even bij toen ze me in een ambulance hezen, maar een gebrilde jonge dokter gaf me een injectie met het een of het ander. Ik werd niet meer wakker voor ik in een Frans-Canadees ziekenhuisbed lag en een verpleegster me vertelde dat de kogel verwijderd was en dat alles verder goed met me ging. Ik had een gevoel alsof er een truc met opleggen over mijn arm was gereden, maar ik nam aan dat ze het goed bedoelde. Ze nam een temperatuur op, en vervolgens verscheen er een dokter met een gele gezicht, die informeerde of er soms iets was dat ik wenste. Ik verklaarde dat ik uit het ziekenhuis wenste te gaan. Ik verklaarde allergisch te zijn voor ziekenhuizen en dat ik terug wilde naar mijn hotel... Hij probeerde redelijk met me te praten, daarbij krachtig geholpen door de Franse verpleegster, maar hoe redelijk zij ook waren, hoe onredelijker ik werd. Ten slotte moesten ze me wel laten gaan, met mijn arm in een bovenmaats verband gewikkeld en gesteund door zo'n draagdoek. Ik haalde de hal van het hotel, maar daar ging ik voor de ogen van de receptionist van mijn stokje. Toen ik, ten gevolge van al dat flauwvallen en weer bijkomen, in een slecht humeur weer wakker werd, lag ik in bed en zat Hedda naast me. Ze zag er koel cool en beheerst uit, in die grijze jurk met dat witte kraagje. Ze zag er ook zeer verleidelijk uit. En ik lag daar maar en bleef een hele tijd naar haar kijken. Toen merkte ze dat ik wakker was. Hallo. Hallo. Je hebt iedereen de doodschrik op het lijf gejaagd. Dat is prachtig. Mij inbegrepen. Nou, het, het spijt me voor je, lieverd. Zeker als u er zo lief uitziet in deze jurk. <laughs> maar wat die anderen betreft... ...iedereen in deze stomme, onzinnige, egoïstische wereld... Weet je nou niet zo had... op? O, nou ja... Als jij een slecht humeur hebt... wijst dat er in ieder geval op dat je langzamerhand weer normaal gaat worden. Zij, jij mag iets drinken. Ja. Wat is dat? Sina zappersap. Oh, doe er wat whisky in. De dokter zei dat je geen alcohol mocht hebben. De dokter kan me nog meer vertellen. Doktoren zeggen dat altijd. Het schijnt gewoon bij hun amst eten te horen. Drink het op. Tse. Wat is er uh, met die revolverheld gebeurd? Maar die hebben ze neergeschoten. Onderweg naar het ziekenhuis is hij gestorven. Nou, dat was vreselijk intelligent van ze, niet? Prachtig werkelijk. Die revolver dat was de enige man die ons op het spoor van de bendeleiders kon brengen. En wat hebben ze met hem gedaan? Ze hebben hem uitgeschakeld. Je zou gewoon duizelig worden van, van, van, van hun vernuft. Ze hadden Ik... geen keus. Een van de mannen van Bucel moest doen uit zelfverdediging. Die gangster probeerde zich schietend de weg te baan. Ben jij in staat bezoek te ontvangen? Natuurlijk. Die Franse verpleegster heeft toch iemand zelf gezegd dat alles goed met hem me was? Ik heb medelijden met dat bezoek. Oh. Hallo. Is alles goed met hem? Nee. Hij is in een afgereisselijke... Nou, wie is daar, Heather? Laat hem in schemels staan binnen. Oh, nou, Kee. Okay. Lief van je om te komen. Ik ben net terug uit Ottawa. Ik heb u zelf gebeld en die zei dat je in het ziekenhuis mag. Ja, ze konden hem daar niet langer hebben. Hij maakte zo'n scène dat ze blij waren hem kwijt te zijn. Voel je je goed, Philip? Heb je veel pijn? Oh, nee, ik ben alleen maar boos. Zoals Heather al vertelde... Ik begeef me in een gevaartje... waarbij ik niets meer of minder dan mijn hoofd riskeer. En wat doet de lange verrijkende arm de wet voor mij? Die pakt van een gaatje in mijn arm, dat doen ze. En bovendien vermoorden ze dan ook nog de gevolverheld... die veel kenemmen heeft gedood. Bucel zegt dat hij hoopt dat ze hem binnen twee uur hebben geïdentificeerd. Eh, en wat doet Bucel dan nu? Zeker rapportjes schrijven oh, voor die brave beste chef van hem. Je moet ah. proberen je niet zo op te winden. Je maakt je alleen maar beroerder mee... Je moet een verpleegster of zoiets hebben. Mevrouw ja. Ellens, hij heeft mij. Ik mag er misschien niet lijken op een verpleegster of zoiets, maar ik doe wat ik kan. Ik wilde niet grof zijn, juffrouw McMurray. Natuurlijk wilde u dat niet. Maar ik ben erg bezorgd over hem. Vreemd genoeg ben ik dat ook. Ik geloof dat hij heel goed moet worden verzorgd. Daar ben ik het helemaal mee eens. En bent u er dan tevreden over dat hij hier maar ligt zonder de zorgen van een gediplomeerd verpleegster? <laughs> hij zou een gediplomeerd verpleegster volkomen gek maken, juffrouw Ellens. Als u daarover zekerheid wilt hebben, moet u maar eens in het ziekenhuis gaan informeren. Hm. Ik neem aan dat u dat het beste weet. Ik ken hem al een hele tijd. Dan gaat zijn belang u ongetwijfeld boven alles. U zult het niet geloven, maar dat is inderdaad zo. Wat is er nou? Ja, dit is misschien wel niet direct wat de dokter heeft voorgeschreven. Twee mooie vrouwen die ruzien over mijn geschonden zieke lichaam. Maar het doet me in ieder geval goed. En nu wil ik opstaan. Ik was me niet van bewust dat we aan het ruzien waren. Jij wel, hè? Dan? Nee, ik ga even min. Maar ja, wanneer zijn dwaze mannelijke ego daardoor gevlijkt wordt, laat het hem dan maar denken. Eh, hoe laat is het tussen twee haakjes? Mm, half drie. Nou, wat zeg je me daarvan? Tweeënhalf uur geleden lag ik nog met een kogel in mijn lijf op straat. En nu voel ik me uitstekend en heb dorst. Ja, dat is het moderne levenstempo. Sinaasappelsap. Nee, laten we thee nemen. En dan bedoel ik geen marihuana, hè? Mm. Eh, heb jij nog even tijd, Kaye? Maar dan moet het toch vlug gaan. Ik moet om kwart over drie op de rechtbank zijn. Ik zal het wel even bestellen, mm -hmm. uh, Philip, mm -hmm. in Ottawa heb ik gesproken met een eens? vriend die op het ministerie van Justitie werkt. Mm -hmm. ja. Ik die heb geïnformeerd of je beloning al was vastgesteld. Ah, een prima idee. Ik ben overigens van mening dat ja. me voor die kogel ja. een, uh, een bonus toekomt. Mm. En het is vastgesteld. Je krijgt 10.000 dollar als de zaak is afgesloten. Ah. En je dokterskosten worden ook vergoed. Maar uh, wanneer komt de zaak rond? Nou, wat jou betreft is het al afgelopen. Ik bedoel maar, jij hebt je taak verricht. Het is toch jouw schuld niet dat een van Bucells mensen een belangrijke getuige heeft doorgeschoten. Jij hebt hem aan het contact geholpen en daarvoor gold de overeenkomst. Als dat zo is, kan ik dus nu meteen 10.000 dollar opstrijken en mijn eigen gang gaan. Ja, ik geloof wel dat ik het op die manier aan het Departement van Justitie kan voorstellen. Maar ik geloof nog niet dat voor jou de zaak is afgelopen, Odel. Voor jou nog niet. Oh nee? En waarom dan al niet? Ongeveer vijf minuten na jouw aankomst kwam er een man van het ziekenhuis... en die heeft hier een actentas voor jou afgegeven. Oh, nee! Ik ben bang dat het echt zo is. Jij hebt nog steeds de heroïne in handen. En dat betekent ook dat je nog steeds meedoet. Die slag kwam me zo hard aan... dat ik het eerstvolgende kwartier geen woord kon uitbrengen. Heather en Kay Elland zaten over hun theekopjes heen... zo vrolijk met elkaar te kwetteren als twee vogeltjes... Een verrichting die alleen vrouwen kunnen volbrengen die een hartgrondige hekel aan elkaar hebben. Toen ging Kay weer weg. Wat ik in die vrouw verafschuw is die zelfverzekerde superieure houding die ze zich aanmatigt. Alleen maar omdat ze toevallig een paar juridische examens heeft afgelegd... verbeeldt ze zich dat ze iedere andere vrouw kan behandelen alsof ze zwakzinnig is. Als je het mij vraagt, Odell, is zij een van de sprekendste bewijzen tegen de emancipatie van vrouwen... En het gek is toch, ziet ze er niet onaardig uit? Waarom is ze eigenlijk nooit getrouwd? Nou, ze is getrouwd geweest met een straaljagerpiloot. Hm? Wat is er met hem gebeurd? Komt hij niet tegen erop? Uh, hij heeft zich van kant gemaakt. Oh. Ja, misschien verklaart dat veel. Zoiets is natuurlijk een vreselijke schok. Ik bedoel. Daar zou een vrouw volkomen onmenselijk van kunnen worden, hè? Kee, Ellen, is niet onmenselijk, hè? Ja. Neem dat maar van mij aan. Oh. Zeg even, wat ben je van plan? Ik, ik sta op. Uh, wil je me alsjeblieft een pak geven? Ik zal me in de badkamer wel aangeven. Daar komt niets van in. Jij bent ziek. Oh, Ik heb alleen maar een beetje pijn in mijn arm. Maar dat is nog niets vergeleken bij de pijn in mijn hersens veroorzaakt door die verrekte heroïne. <lacht> ik zeg, mag ik een sigaret? Ja. Laat uh, mij mijn standpunt eens uitleggen. Nou. Merci. Toen uh, Bucel ons met dit karwei belastte, hmm. ...namen we aan dat alles wat we te doen hadden... ...bestond uit het rondzeulen met die heroïne hier in Montreal... ...tot die bende contact met ons zocht. Ja. Wij zouden het dan geven en Bucel zou de zaak overnemen... ...en ons werk zou daarmee afgelopen zijn... Zo zagen we de zaak immers in Niagara... toen we voor het eerst van dit voorstel hoorden, nietwaar? Ja, maar waar wil je nou heen? Kom ja. nou eens te zaken. Waar Bucel niet over sprak was... over de waarschijnlijkheid dat de bende me zou uitschakelen... zodra ze contact met me opnamen. Een grote waarschijnlijkheid zelfs. Ik zie helemaal niet in waarom dat nou zo waarschijnlijk was. Denk dan daar maar eens even goed over na. Huh? Het feit dat Phil knemmen nu voorgoed op zo'n rug ligt... bewijst dat de bende weet dat ik Pieter Orren niet ben. Oh. En dan bewijst dat weer dat ik de lokvogel van meneer Bucel ben. Of niet, soms? Ja, ik, ik, ik moet zeggen dat dat wel redelijk klinkt. Maar, maar wat betekent dat dan voor ons? Dat betekent dit. We zijn op onszelf aangewezen, hè? En dat is mijn nieuwe standpunt. We zijn helemaal op onszelf aangewezen. Dat bezorgt de mens wel, Rillingen, ja. <laughs> nou en well of. Bucel wil die bende vernietigen. Dat is al bijna twee jaar lang zijn allesverterende hartstocht. Denk je dat hij dat opgeeft als een van ons of allebei misschien uh, tijdens die operatie afleggen? Nee, zo naïef ben ik niet. Dat betekent dus dat we meer dan ooit op onszelf zijn aangewezen. We zijn pionnen. Goed, maar als we op onszelf zijn aangewezen, dan gaan we ook zelf tot daden over. Hm? Ik bedoel, van nu af aan hm? proberen we een nieuwe manier. Het is verrukkelijk eenvoudig. In plaats van Bucel de weg te wijzen naar het hart van de bende, dringen we zelf door tot het hart van de bende. Tja, verrukkelijk eenvoudig noemt hij dat. Ja, het is niet gemakkelijk, maar zoals ik de zaak zie, is het onze enige manier om te blijven leven. Het is nu tien minuten voor drie precies. Hier radio CHPM. Het weer ziet er volgens de CHPM weerberichten iets vrolijker uit. Voor Montreal en omgeving is een kleine stijging in temperatuur te verwachten. De wind krimpt en gaat waaien uit oostelijke richting. In de grote hockeywedstrijd vanavond treden de Haps in het strijdperk tegen de Bruins in Boston. De Rockets zijn terug in Montreal na een afwezigheid van enkele weken. Dit, vriendenluisteraars, is Red Hudson achter zijn middagdraaitafel. Het plezierigste muziekje ver in de ontwijk. Nu komt Oscar met een opname van zijn laatste plaat die gemaakt werd tijdens een optreden in Toronto. Ga je gang, Oscar. De stem van de voorzienigheid, Red Hudson. Misschien moeten we hem straks wel in de gaten gaan houden. Heb jij dat dossier gelezen dat Kay Elland over hem had samengesteld? Ja, dat heb ik gelezen. En alles wijst erop dat hij lid van die bende is. Hmm. Op uh, welk station is die? CHPN. Oh, hij heeft me zijn telefoonnummer gegeven. Kleed jij je maar verder aan. Maar zou het eigenlijk nou niet verstandiger zijn als je in je bed bleef en het allemaal morgen deed? Natuurlijk zou het verstandiger zijn. Maar ik heb het gevoel dat die band ons ieder uur meer op de hielen gaat zitten. Ja, u mij doorverbinden met de heer Red Hudson? Meneer Hudson is niet bereikbaar tot mijn spijt. Ja, maar luistert u nou eens. Ik heb net zijn stem gehoord via de radio. Een ogenblik alstublieft. Ze, ze zijn hem kwijt, geloof ik. Dat verwondert me niets. In studio's raken soms mensen jarenlang kwijt. zei engel, ja? je zult mijn das moeten strikken. Maar toch niet die? Wat mankeert eraan? Die vloekt bij je pak. Oh, Afschuwelijk. Ons leven verkeert in gevaar... en wij moeten ons ophouden met mode Hallo, ben ja, u daar nog? Ja, ik luister. Meneer Rutzen is niet in de studio. De uitzending van vanmiddag is op de band opgenomen. Oh, ja. Maar weet u dan misschien waar ik hem bereiken kan? Het spijt me, maar we mogen geen persoonlijke informaties verstrekken... over het personeel dat aan het station verbonden is. Dank u wel. Nou, zijn is op de band opgenomen, daar hebben we dus niks aan. En uh, dit dossier zit een lijst met gelegenheden waar die vaak komt. Oh, oh. Nou, kijk jij die dan even door, dan zal ik in een tijdje dat strekken. Mm -hmm. Nou, dan hebben we hier de Upbeat Club. Ja, daar heeft hij ook zakelijke belangen bij. Maar gewoonlijk komt hij er overdag niet. Uh, de 7-Eleven Club. Nou, dat ziet er veelbelovend uit. Een middagkroeg in Drummond Street. Als je klaar bent met dat gevaliemaal aan mijn nek... dan gaan we naar de 7-Eleven Club. Hé, hey, je kunt hier niet zomaar naar binnen. Jullie zijn hier nieuw. Is het niet, Lara? Ja, wij zijn hier voor het eerst. Wie heeft jullie gestuurd? Niemand? Niemand? Dit is toch een uh, gewone openbare gelegenheid die voor iedereen toegankelijk is, is het niet? Hmm, aan de ene kant wel. Aan de andere kant niet. Oh, nou, dat is dan volkomen duidelijk. Dat zal ik je uitleggen, waarde vriend. Mijn naam is Pat Grimsby. Ik bezit de helft van de aandelen van deze zaak. En de andere helft is in handen van een zeer groot man in deze stad. Dat is inderdaad een zeer belangrijk man. Een man ook met veel financiële en maatschappelijke verplichtingen. En in zijn positie moet hij heel voorzichtig zijn. Kunt u me volgen? Nauwelijks. U moet wat geduld met me hebben. Hij houdt er niet van dat Jan en alle man hier zomaar binnenvallen. O, nu begrijp ik het. We zijn maatschappelijk onaanvaardbaar. Bedoelt u dat? Nou, zover zou ik niet willen gaan, beste kerel. U ziet er heel goed uit. Maar iets aan u doet mijn handen jeuken. Zo ben ik nu eenmaal moeten weten. Ik ben een flinke vent. Zo te zien, vind je niet? Was boksen vroeger. Zwaar gewicht. Pat Grimsby. Herinnert u zich dat niet meer? Maar om kort te gaan, ik heb nu eenmaal een aantal temperamentvolle neigingen. Ik ben gespannen en nerveus. En dan gaan uw handen jeuken. Precies. Dat is alleen maar een kwestie van temperament, waarde Nou, probeer dit medicijn wel eens. Uh, we zijn kennissen van Red Hudson. Hmm, nou dat is dan heel jammer dat je dat verteld hebt. Waarom? Daar gaan mijn handen nog meer van jeuken. Om, uh, uh, hebt u iets tegen Red Hudson? Mevrouw, ik vraag u nu te verdwijnen en ik reken erop dat we daarover geen moeilijkheden krijgen. En die Pet Grimsby was een man waarvan je je gelukkig prees als je er inderdaad geen moeilijkheden meer kreeg. Dat kan ik u wel verzekeren. In de beschrijving van zichzelf maakte hij één vergissing. Hij was geen flinke vent, hij was een kolossale vent. Hij leunde als een soort rots van Gibraltar op het tafeltje en kneep een paar handen als boeldozers open en dicht. We stonden net op het punt om weg te gaan toen er opeens een vertrouwd gezicht opdook. Een waardig gezicht: Jack David, de Beatnik dichter. Hij keek nogal glazig uit zijn ogen, en dat betekende dat er of een nieuw gedicht op komst was. Of dat hij een lading doop had geschikt. Hij keek haar er zeker twintig seconden lang aan. eer hij haar herkende. Heather, mijn heidebloem. <laughs> Kom je uit Bonnie Scotland, liever? Tja, het weg gaan weg. Weg? Eh, belachelijk, geen sprake van. Maar wij bezorgen meneer Grimsby blijkbaar nerveuze spanning in zijn hand. Pet. Dit zijn twee hele goede vrienden van me. Nou, in ieder geval is dit bekoorlijke schepseltje in rok een dierbare vriendin van mij. Ja, ik zal je eens iets vertellen. Nou, ook al betwijfel ik dan of het door al die spieren zal doordringen tot je apennoot grote hersenen. Ik ben dol. Krankzinnig en verrukkelijk verliefd op deze vrouw. Ja, en ik beveel je te voorkomen dat ze weggaat. Dit is een strikte orde. Goed, Jet. Wat jij zegt gebeurt. Een machtige jongen, mevrouw. Ik ben er trots op dat hij een 7-Eleven-club komt. Voelt u wat ik bedoel? Canada is een land met niet al te veel cultuur... en Jet is een man van cultuur. Ik ben geen man van cultuur, Grimsby. Ik ben de cultuur. Begrijp je nou wat ik bedoel, mevrouw? Een machtige jongen. Canada is een jong land. Kan geen cultuur genoeg hebben. Veel plezier. Ik ben blij dat u hier komt. Kaffer. Nou, ga maar mee naar binnen... Kom je naast me zitten, Jet. <laughs> Probeer het eens te verhinderen. <laughs> en papi zou me niet eens kunnen tegenhouden. Hij is daarvoor niet in de goede conditie. Wat is er met je armpje gebeurd, de Paps? Hij heeft er een kogel in gekregen. Ja. Zo. Wat heb je dan wel gedaan, Papsie? Dat ze kogels op je afstuurden. Ik heb moeilijkheden met narsijn. Een kerel die Phil Canemmen heet... werd om twaalf uur vanmiddag vermoord op de hoek van St. Catherine en Peel. De narcotica-jongens van de politie waren aan het werk... en een van hen duwde een kogel in me. En jij was niet meer dan een onschuldige voorbijganger in die hele geschiedenis? Nee, Dat ben ik niet. Daar draait het juist om. Aha, ik begin het te snappen. Mooi zo. Dan blijven we hier zitten en drinken rustig een glaasje... en dan kun je mooi een paar vragen van me beantwoorden. Ik drink niet. Hm. Heb je net een pil genomen? Thee, uh, Marihuana. Ik was helemaal anders... Prachtige, glijdende visioenen in heldere kleuren, met zachte melodieuze muziek. Ja, en toen kwam jij, papsy, met die brutale gepraat over narcotica bendes, Een eigenwijze agent. En het is allemaal verdwenen. Waarom ga je niet weg. Waarom laat je me niet hier in Heller's ogen blijven staan, Om er helemaal in te raken. Doe mijn ogen jou aan marihuana sigaretten denken? Tja, en dat is het grootste compliment, liefje. Dat een ontwrichtte kerel als ik jouw ogen bewijzen kan. My love is like a red. Je bent er trots op dat je zo ontwricht bent, nietwaar, Jet? Je bent wat dat betreft een echte. Snap! Is dat niet? Het grote werk. Je rookt de Reavers en je noemde het thee. Het volwassen werk. Hij is volwassen. Laat dat, papsen de paps. Je verveelt me. Ah, oh, lieve Herderman. Zeg hem dat hij weg moet gaan. En waar krijg jij die thee? Van een kerel. Het kost 30 dollar voor een pakje. Een heel klein pakje. En je weet natuurlijk niet hoe die kerel heet. Die heeft geen naam. Je zegt dat je zoveel van de bende afweekt. Laat het dan ook merken. Ze verkopen in deze stad verdovende middelen niet over de toonbank. Zoals bijvoorbeeld uh, zeeppoeder of havermout. Ja, de gelegenheid wisselt iedere keer. Vandaag is het een sigarenwinkel. De, de volgende dag een kerel die kranten verkoopt op de hoek van de straat. Zo verkopen ze de spullen. Zo koop je het ook, Papsie. Je hoeft niemands naam te weten. Goed, laten we dan eens van de andere kant bekijken. Ik wil naar heaven kijken en heel erg stil zijn. Dat mag je als je zijn vragen beantwoordt. Ik heb een ander voorstel. Het kwam net bij me op. Ja, ik zou kunnen opstaan en Papsie op zijn neus slaan. Ja, met zijn ene arm zou hij daar toch niks tegen kunnen doen. <lacht> niet! Als ik jou was, zou ik dat maar niet doen. Maar Goed. Dan roep ik Pat Grimsby. Laat het hem doen. Een jaar of wat geleden, toen de wereld nog jong was. En paps en de paps ook. Was die goede pet een zwaar gewicht als een tank. Wie voorziet jou van thee, Jorrie? Dat heb ik toch al verteld. Dat wisselt steeds. Allemaal heel gewone, vriendelijke mensen. Het zou te aarde. Gewone, vriendelijke mensen. 30 dollar voor een stuk of wat. Nou ah, ja, waarom dan een aard? Kunnen we niet net doen of hij niet is? Red Hudson. Wat is er met Red Hudson? Hij geeft jou dat spul die waar? Nee, hij niet luister eens heer cultuur je houdt er van in rond te hangen en de rimram voor te lezen die jij poëzie noemt samen met jazzmuziek is het niet je houdt er van dertig pop neer te tellen voor visioenen in heldere kleuren nietwaar en je wilt leven zonder te werken niet ga ja, je verder je vertelt me wie jou van die visioenen voorziet of anders word je uit de circulatie genomen huh. En hoe zou dat dan wel moeten, Papsie? De politie arresteert je. Je zult beschuldigd worden van het in bezit hebben van verdovende middelen. Je zou natuurlijk kunnen proberen je gedichten op te zeggen voor de rechter. Maar ik twijfel er toch aan of je er met minder dan twee jaar af zou ja, ja, ja, Stop eens even. Je zei dat je in de bende zat. Ik heb gezegd dat ik erbij betrokken was. Voor een dichter ben je weinig gevoelig voor woorden. Je kunt hem dat me niet aan laten doen. Ik bedoel, niet meer onze liefde pas zo krachtig is ontloken. Oh, Jad... Het is hem ernst. Zeg het hem maar. Nou, het is Red Hudson. Is hij lid van de bende? Nou, voor zover ik begreep heb wel. Waar is hij nu? Dat weet ik. Waar is hij nu? Ik weet het niet. Nou, Je kan je wel vertellen waar je hem om acht uur vanavond vinden kunt. Nou, dat is ook goed. Hij is bij Condor. Wat is dat? In de Negerwijk. Daar doet hij zijn zaken. In de bovenzaak van Condor. Het grootste deel van de negerbevolking in Montreal woont tussen Sint-Antoine en de spoorlijn. Voor het merendeel zijn het hardwerkende mensen. Het percentage ondeugd is bij hen niet groter dan bij de welgestelden die op de heuvel wonen. Maar de wijk heeft bij scholieren en jongelui een bepaalde roep... en er zijn er ook verschillende nachtclubs die hen opvangen. Eén daarvan is Condor. Heather en ik verlieten ons hotel een paar minuten voor negen en we namen een taxi... Het begon weer te sneeuwen. Blijkbaar was de weersvoorspelling van CHPM die middag toch niet helemaal correct geweest. De grote zaak van Condor was gevestigd op de benedenverdieping. Een hoefijzervormige bar, een kleine dansschoen, tafeltjes en stoeltjes, een heleboel groom en roze licht. Een trio speelde een plezierig soort jazz. Er waren niet meer dan een stuk of twaalf gasten en ze zagen er allemaal vrij neerslachtig uit... Net alsof ze een zware dag op de effectenbeurs achter de rug hadden. We bestelden wat te drinken en gaven ons over aan de algemene somberheid. Ja. Beweerde jij niet dat dit een geliefkoosd oord voor toeristen was? Hm, voor de jongere generatie dan. Hm? Voor hen is dit oord als Piccadilly in Parijs. Maar ik geloof niet dat hier in werkelijkheid meer zonde of amoraliteit te vinden is... dan in de deftige wijken. Misschien verkoopt Red Hudson hier wel gezangboeken geen dop. Maar is dat nou zo grappig? Dan? Nee. nee. Ik, eh, ik dacht aan je moeder. Oh, he, ja. Laten we hier wat leven in de brouwerij brengen. Laten we eens ruzie maken over mijn moeder. Ja, als ze thuis komt. Als ik thuis kom. En je vertelt haar dan hoe we aan deze zaken hebben gewerkt. En hoe we al die nachtclubs zijn afgestruind. Zal ze denken hoe mooi dat allemaal wel moet zijn geweest. En ze zal nooit geloven dat het zo was. Zeg, Achter jou is een afgeschoten box met een gordijn bijvoorbeeld. Ik weet het. Ik zag het ook. En ik denk hetzelfde. Mm -hmm. Maar er vlakbij staat een nogal forse kelder. Ja. Hoe krijgen we die weg, zodat ik eruit uh, kan knijpen om Brad Hudson te zoeken? Ik heb er zo'n idee van dat jij wel een idee hebt. Ah, maar niet zo'n goed idee. Wacht je, ja. je roept die kelner mm -hmm. en je beklaagt je over de drank... En dat zweep je op tot een scène. Ja, ja. Je staat er op de gerant te spreken. Je moet er alles van maken wat er van te maken is. Ja, wat moet je nou aan die drank mankeren? Ja, die komt uit de badkaart. <laughs> het is geen liqueur. Ja, ja. uh, jou kunnen ze niet voor de gek houden. Je bent een uh, geheide drinkenbroer, meisje. Wat ik al niet voor jou doe. <coughs> Ober, wilt u even hier komen? Het was misschien niet het meest originele plan dat iemand had kunnen verzinnen. Maar vreemd genoeg ging het er zachtig in. En wel om twee redenen. In de eerste plaats gaf Herder een pracht van een voorstelling weg, en in de tweede plaats had de ober, hoe fors hij dan ook mocht zijn, een neiging om in paniek te raken. Ze lieten hem in een kringetje ronddraven. De barman kwam erbij, de chef Gerand, de oberkelner, en zelfs de portier kwam even kijken om te zien wat er aan de hand was, of om warm te worden. Zelfs een van de directeuren vergat zijn eigen moeilijkheden lang genoeg om aan Hedders kant mee te komen doen. En in deze algemene verwarring zag ik kans de afgeschoten box te bereiken, zonder opgemerkt te worden. Daarachter lag een trap. En boven die trap was een witte deur. Ik nam de trap met twee treden tegelijk. De deur was niet op slot. Ik deed hem heel stilletjes open en glipte de kamer binnen. Red Hudson zat met een glas in zijn hand in een diepe witte leunstoel en keek naar een ijshockeywedstrijd op de televisie. Hij ging er zo in op... ...dat het jammer leek hem te storen. Zet af! Dat is een belangrijke wedstrijd uit het bossen. Dat kan me niet treden, al waren het de Verenigde Naties. Zet af! Hoe ben jij hier binnengekomen? Ik ben de trap opgelopen. De manager heeft anders in structuur... Blijf waar je bent! Laat je niks wijsmaken door dit verband. De trekker van deze revolver kan ik nog best overhalen. Ben je gek geworden? Een beetje. Sneeuwblind... Ik ben niet aan dit uh, klimaat gewend. Hoe heb jij mij hier gevonden? Hm, voor een intelligent man als jij bent, Hudson... hou je er toch heel verkeerde ideeën op na. Je moet toch weten dat in een situatie als deze... het onveranderlijk de man met de revolver is die de vragen stelt. Ga je nooit naar de bioscoop? Of kijk je soms op de televisie alleen maar naar ijshockey? Goed. Jij stelt de vragen. Ik wil weten voor wie jij werkt. Daar heb je toch geen revolver voor nodig. Ik werk voor Radio CHPM. En de president daarvan is... Jij werkt voor Narsijn. Dat moet jij dan maar eens proberen te bewijzen. Dat zal ik. Ga staan. Wat zei hij? Sta op. Loop naar die safe daar. En maak hem open. Ik heb ik. geen sleutel. Luister. Een landgenoot van mij, Phil Kenemmen, dat vandaag door een van jouw kameraden vermoord. Hij was een aardige jongen. Ik mocht hem wel. En als jij nu denkt dat ik geen kogel door jouw lijf wil of durf te jagen... dan ben je gek. Vooruit. Maak die safe open. Zo. En maak een van die pakjes open. Zuiveringszout. Hm. Heroïne. En wat zit er in die gele pakjes? Marihuana. Ja. Dan nou moet je goed luisteren. Ik maak een afspraak met je. Jij noemt mij de naam van degene voor wie jij werkt en die jou voorziet van deze rommel. En ik vergeet dat ik ooit deze zeef aan de binnenkant heb gezien. En als ik dat niet vertel? Dan zijn er maar twee mogelijkheden. Of ik schiet een kogel dwars door je heen, of je zit binnen een uur in een cel. En persoonlijk kies ik net zo lief voor de kogel. Je bedenkt tijd is om. Je zult het niet geloven als ik het je vertel. Ik neem aan dat jij gelooft... dat de man die een bende narcotica-handelaars leidt... sluw is en hard en ruw. Hm. Een self-made man, eerzuchtig en al die dingen meer. Maar dat is deze kerel niet. Deze man is precies het tegenovergestelde. Een man van cultuur. Een prachtige maatschappelijke status. Een bijzonder goed en geestig coiseur. Sheldon Ria, Ja, wie zou het anders zijn? Goed. Maar als dit een leugen is... Het is, is er geen leugen. Sheldon Reeves lijkt te benden. Oh. Waarom kijk je mij zo aan? Ik zit me alleen maar af te vragen... of ik je toch die kogelman niet zal geven. Vijf moorden, elf zelfmoorden... en Joost mag weten hoeveel verwoeste levens. Daar heb jij ook je aandeel in geleverd, Hudson. Door die rommelde verzaggeren. Uh, luister, wij hebben een afspraak gemaakt. en Jij hebt gezegd dat als ik je zou vertellen dat ik... Goed. Ik blijf daarbij. Maar verg niet te veel van me, hm? En laat me je nooit meer zien. Ik pikte er beneden op. De directie had haar een fles champagne aangeboden. En ze waren allemaal zo begerig haar te kalmeren... dat ik geloof dat ze wel een stuk van de zaak had kunnen krijgen... als ze daarop had gestaan. Het sneeuwde buiten nog steeds. Vanuit de rivier woeie een kille wind... die de sneeuwvlokken in ons gezicht blies. Ik wilde niet op een taxi wachten omdat ik bang was dat Hudson hulp zou halen. We liepen in de richting van de spoorrails. Toen we onder het viaduct doorliepen, werden we verblind door twee koplampen en drie forse figuren kwamen tevoorschijn uit de wagen die naast het trottoir stond geparkeerd. Vooruit jongens, laten we er een mooi stuk werk van maken. <middels> Kogels als twaalf uurtje was het vierde deel van de hoorspelserie Gevaarlijke thee, geschreven door Lester Powell en vertaald door Jan Hardenberg. Philip O'Dell werd gespeeld door Paul van Gorkum. Heather Trudy Libozan. Henri Buzel Bert van der Linden. Kay Allen Els Buitenwijk. Red Hudson Hans Karsenbarg. Jack David Philip Bolluit. Pat Grimsby Frans Koppers. En een telefoniste, Nora Boerman. Technische verzorging, Léon Dubois en Henk Brouwer. De regie had, Dick van Putten.